om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, geniet met volle tijd, zult een tijd van nachteren daar Speciaal voor onze CFM'ers in Turkije. Het dondert en het bliksemd. Meters bier, het zullen wel meerdere meters zijn. Maar heerlijk, die jongens hebben natuurlijk een hele, ook een hele drukke tijd achter de rug. En uh, kunnen nu lekker even uh, tot rust komen. Ja. Ja, je zou eens naar zo'n uh, concert moeten gaan van uh, Guus Meeuwens. Ja. Dan komt dit nummer ook voorbij. Ja. Nou, en het regent meters bier, <laughs> hoor. Drijfnat ga je dat stadion uit. Ja, okay. Doorweekt. Doe me denken aan uh, die, die, die groep uit de Achterhoek. Uh, hoe heet ook alweer? Ja, Daar is uh, ook altijd met bier ja. en uh, dergelijke. Nou, luisteraars, we naderen de klop van vijf uur. Uh, we, ja, we hebben een heleboel dingen bij de poot gehad. Zoals wij dat dan noemen. We hebben gevoetbald. De autoraces, een aantal onderwerpen helaas. Door tijdsgebrek niet aan kunnen beginnen. Maar je kunt natuurlijk een heleboel highlights nalezen op de Zandvoortse Courant. Dan wel op internet, dan wel via de krant zelf. Sjors, het was mij een geweldig genoegen om ja. met jou samen vandaag te mogen presenteren. Ja, mijn dank is zeer groot, ook jouw kant op. Hartstikke leuk. Uiteraard na ons nog vele leuke, goede en gezellige programma's van ZFM. Morgen ook weer live vanaf het circuit. Vanaf deze kant hartelijk dank voor het luisteren. En een fijn weekend. En een fijn weekend.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 het verdrag wordt pas van kracht als alle 27 EU-landen het hebben geratificeerd. Alleen de Tsjechische president Klaus moet dat nog doen. In Iran zijn drie demonstranten ter dood veroordeeld, is in Teheran bekendgemaakt. De drie werden opgepakt tijdens de protesten tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. Minister Verhagen heeft eerder vandaag zijn afschuw uitgesproken. Hij deed dat na internetberichten over één ter dood veroordeling. Hij riep de Iraanse autoriteiten op het vonnis te herroepen.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 Veel levensmiddelen zijn nog steeds te zout, ondanks beloften van de levensmiddelenindustrie, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De levensmiddelenindustrie beloofde vorig jaar minder zout in producten te stoppen, maar daar is nog weinig van terechtgekomen. Alleen brood is minder zout geworden. Te veel zout leidt tot een hoge bloeddruk en dat kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. Een Nederlands hulpvliegtuig is vanmiddag vertrokken naar het aardbevingsgebied op Sumatra. Het toestel vervoert 1400 tenten en 10.000 jerrycans voor water. Volgens het Rode Kruis is er dringend behoefte aan drinkwater in de regio. Het is niet bekend of het Rode Kruis meer van dit soort vluchten gaat maken. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen is nog zonnig, maar al vrij snel bewolkt en opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 I'm the one I'll survive without you.